12 uur. Dit is Jeroen Japema met het Tenor. Een van de zogeheten tattoo killers is op de vlucht geslagen. Verdachte Corpe heeft eergisteravond zijn enkelband doorgeknipt en is sindsdien spoorloos. De tattoo killers danken hun naam aan de grote Chinese symbolen die op hun rug staan getatoeëerd. In totaal worden vier mannen verdacht van de moord op een man uit Enschede. De op de vlucht geslagen verdachte had vanochtend in Rotterdam in de rechtszaal moeten verschijnen. Hij was vrij in afwachting van zijn vonnis. Tegen de vier verdachten is levenslang geëist. Het Openbaar Ministerie wil dat twee andere verdachten nu ook worden vastgezet om te voorkomen dat ook zij vluchten. Myanmar moet onmiddellijk maatregelen nemen om de islamitische Rohingya-minderheid te beschermen. Dat oordeelt het internationaal gerechtshof in Den Haag. De zaak was aangespannen door Gambia namens 57 overwegend islamitische landen. Volgens de rechters lopen Rohingya in Myanmar een aanzienlijk risico het slachtoffer te worden van genocide. Het land moet binnen vier maanden verslag uitbrengen over de genomen maatregelen. Of Myanmar dat gaat doen is de vraag. Het vonnis is juridisch bindend, maar het internationaal gerechtshof heeft geen middelen om landen te straffen als ze zich niet aan uitspraken houden. Na de Chinese stad Wuhan neemt ook een van de voorsteden maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. In Wanggang met 7 miljoen inwoners, is het bus- en treinvervoer tot het eind van de dag stilgelegd. Vannacht nam Wuhan, waar het virus uitbrak, vergelijkbare maatregelen. Het aantal Chinezen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld... is gestegen naar bijna 600. Zeker 17 mensen zijn eraan overleden. In het huis van een Japanse postbode heeft de politie 24.000 poststukken gevonden. Tegen de agenten zei de man van 61 dat het hem te veel moeite kost om ze te bezorgen. Hij zal sinds 2003 brieven thuis hebben achtergehouden. Het Japanse postbedrijf probeert de stukken nu alsnog zo snel mogelijk te bezorgen. Het weer op veel plaatsen bewolkt en nevelig, alleen in het zuidoosten wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat rijden op de A9, ook maar Amstelveen... tussen de knopende Beverwijk en Velzen 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wel hetzelfde liedje. Ja, wel hetzelfde liedje, maar niet dezelfde presentator. En de, vandaag is Hans Wassenaar de presentator samen met Jelmar. Hallo. Hallo, hallo ja. goedemiddag. We gaan er in ieder geval weer twee leuke uren van maken. Lekkere muziek en een hoop nieuws uit Zandvoort en de directe omgeving. En uh, ja, jij hebt ook een hoop te vertellen, denk ik, ook in de eerstkomende uren. Ja, er komt zometeen in het eerste uur uh, ook weer een gast langs over de Alp 6. Afgelopen zaterdag hoorden we hem ook al even... Uh, over zijn actie. Uh, hij gaat omlopen, lopen. Side, hebben we dan over. En hij heeft ook een mooie sponsoractie uh, met de supermarkt. Nou, dat dus is daar hartstikke... komt hij zo over. Vandaag. Nou, dat is hartstikke mooi. We hebben in ieder geval een leuke gast straks. En we gaan luisteren naar uh, lekkere muziek. En ik begin. Uh, ik, mag, ja, ik mag het vandaag uitzoeken. Ja. En uh, ik begin met uh, GGK. After midnight. Oh.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 After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream.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 Suspicion, give an exhibition. Find out what it is on back After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight. We zijn begonnen met een, met een heerlijke, rustige muziek. G.G. met After Midnight. En we hebben meteen al nieuws, hè? Ja, want uh, tijdens de Grand Prix gaan er nog veel meer uh, side-events plaatsvinden. En dat heet samen de Ultimate Race Festival. Uh, de verbouwing van het, circuit ligt, uh, van het circuit zelf ligt op schema. Eind februari wordt de baan opgeleverd... en zullen de eerste racewagen de vernieuwde baan gaan ervaren... Daarnaast worden ook belangrijke stappen gezet op het gebied van entertainment om de belofte de Ultimate Race Festival waar te maken. Als ondertitel hanteert de organisatie Sea of Orange, wat natuurlijk geen nadere uitleg nodig heeft. Op het asfalt wordt prachtige races gereden in de Formule 2, Formule 3 en uiteraard natuurlijk de Formule 1. Naast de baan wordt voor het bijbehorende spektakel gezorgd met diverse Nederlandse artiesten. Uh, de eerste namen die vrijdag tijdens een persbijeenkomst bekend werd gemaakt zijn... ...Dafina Michel, uh, Freddy Moreira, Guus Meeuwis, Chris Cross, uh, Chris Cross Amsterdam is de volledige naam... Leeuw Kleine, Lucas en Steef, Nick en si Simon en Sam Veld. Uh, de extra kaarten tussen 17 en 27 januari zendt de Dutch Grand Prix een tv-commercial uit... ...waarin de laatste paar honderd kaarten worden aangeboden. Deze kaarten zijn beschikbaar gekomen nadat de tribunes wat nau nauwkeuriger ingetekend en ingedeeld zijn en omdat een deel van onze operationele buffers vrijgegeven zijn voor de fans. De official 538 Dutch Grand Prix Village is deze enige officiële camping van de Dutch Grand Prix. Deze camping wordt een unieke beleving, beleving voor de echte Formule 1 fans. De official 538 Dutch Grand Prix Village ligt direct naast het ski op de sportvelden van de hockey en voetbal en golfclub. Naast toegang tot de Grand Prix en vier overnachtingen is het arrangement inclusief een exclusieve pitlane walk op de donderdag. Een vooropgezette slaapaccommodatie voor minimaal twee personen, live voorbeschouwingen, ontbijtsessies met Jan Lammers en nog veel extra's. En dan op vrijdag is het Super Friday. De Dutch Grand Prix organiseert samen met Jumbo de Super Friday op 1 mei. Jumbo zou Jumbo niet zijn als het niet een grote publieksactie georganiseerd wordt... om deze dag voor een groot publiek bereikbaar te maken. Jumbo maakt in een latere fase de details van deze actie bekend. Nou, er gaat veel ja. geboren. Ja, er is een hoop te doen. Hè? Ja. Niet alleen racen, maar er is ook een hoop muziek en een hoop entertainment. Dus uh, de gast is binnen. We gaan straks even gaan we het aan de tand voelen. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. En, we, en dan zeggen we eigenlijk samen met, uh, met Snikker Simon, we kijken omhoog. Nou. Ja, zoals ik al zeg, uh, kijk omhoog. Nou, en onze gast die net binnengekomen is, die gaat zeker omhoog kijken, denk ik. En onze gast mag zichzelf even voorstellen. Goedemorgen, goedemiddag, ik ben uh, Roy Seids. En, uh, Ja, Ik ga zeker omhoog kijken, en niet één keer, maar wel twee keer. Hoe dat? Vertelt ik, u dat uh, eens. Ik ga samen met een team, uh, onder de naam de E-team, gaan wij uh, geld ophalen uh, in de strijd tegen kanker. Uh, want we willen graag kanker de wereld uit helpen. En uh, daarvoor gaan wij uh, als tegenprestatie niet één keer, maar twee keer de Alp de West oplopen. Lopen? Dus u ja. gaat niet fietsen, u gaat lopen? Wij gaan lopen. Jongen, jonge. Ja. <laughs> Daar heb je wel voor getraind, denk ik, of niet? Uh, nou ja, heel eerlijk gezegd, uh, ik ben vorig jaar met een groep uh, collega beveiligers uh, zijn we de Alp opgegaan. Ja. Ongetraind. En uh, het meest zware aan de, de Alp de West oplopen is uh, het mentale gedeelte. Ja, is dat zo? Is het, ik heb altijd, als ik wandel en ik ga omhoog, dan valt het nog wel mee. Maar als ik naar beneden ga. Ja. Gaat u ook naar beneden? Ja, met de gondel. Oh, dat, ja, <laughs> oh, okay. oh dat is makkelijk. Ja, ja. Je gaat, uh, met, je gaat uh, lopend alleen naar boven ja. en met de gondel ga je weer terug naar beneden. Ja, en hoe werkt dat met de sponsoring, als ik vragen mag? Uh, ja, we hebben een aantal uh, acties opgezet. Eén daarvan is uh, uh, dat wij het voordeel hebben dat uh, bij, mijn beide zoons bij de VOMAR werken. Uh, uh, een ander teamlid die uh, ons heeft besmet om toch nog een jaar te gaan. Want we hadden eigenlijk besloten één jaar te gaan en daarna nooit meer. <laughs> alleen uh, Danny Prinsen die was zo ge geïnspireerd door onze verhalen, foto's, filmpjes van vorig jaar. Dat hij ons uh, weken heeft gestolkt van wij willen volgend jaar ook. Maar jij bent er al geweest dus jij moet mee. Ja. Dus uh, nou, uiteindelijk ga ik dit jaar uh, niet alleen met mijn vrouw. Uh, die vorig jaar ook mee is geweest. Maar ook met mijn me, beide kinderen. Robert en Justin. Uh, Danny Prinsen van voetbal in Haarlem. En een aantal uh, vrienden van hem. Uh, uh, Rob, Burger. Uh, Danny van En uh, de vader van Danny. Tom van uh, Gaan we gezamenlijk de berg op. En, uh, ja, je moet ergens een doel stellen. Eén nou, ja, keer heb ik vorig jaar al gedaan. Dus dit jaar gaan we twee keer. Ja, ja. Uh, daarbij bestaat... Uh, Alpe d'Huez... Uh, dit jaar, 15 jaar, uh, is de inschrijving inmiddels gesloten. En gaan we niet met een paar man, maar met 5000 man de berg bedwingen. Ja. Ik, uh, ik en, heb uh, het heel vaak gezien met, uh, met wielrennen. En dat ja. vind ik al een hele prestatie. Ja. Maar ik vind het een hele prestatie als je dat ook nog lopend doet. Want hoeveel, hoeveel bochten zijn dat dan niet? 21 bochten. Alle bochten. Ja. Ja. En, uh, uh, 1100 yeah. meter stijging. Waarvan het uh, steilste gedeelte... Uh, uh, 18% is. Dat is ongeveer vergelijkbaar met uh, de kombocht waar, uh, die nu aangelegd wordt voor de Formule 1. Uh, dus misschien dat ik die nog wel een paar keer uh, omhoog ga lopen om te kijken van hoe was het ook weer. Uh, maar het is, het, het is niet het lopen op zich. Het is het, uh, het hele gebeuren eromheen. Ja, dat geloof ik graag. Ja. ja, wij zijn daar vorig jaar, ben ik voor het eerst geweest. Uh, ik maakte het meeste zorgen om, uh, om het lopen. Nou ja, uh, dat heb ik Even heel, heel, heel arrogant gezegd met twee vingers in mijn neus gedaan, maar alles eromheen, uh, de emoties, de verhalen, uh, ja, dat was wel een, uh, een behoorlijke klap. Ja, ik heb dat vaak op de televisie ook gezien ja. en inderdaad de verhalen eromheen. Dan, dan denk je jongen, jongen, jongen. Inderdaad, het is die doet het daarvoor en die doet het ja. voor die en die doet, en. En hoeveel heb je vorig jaar opgehaald? als uh, We hebben vorig jaar als team een kleine 5000 euro opgehaald. Ja. Uh, het streven voor dit jaar is 10.000 euro. Uh, we staan nu op uh, een kleine 3.000 euro als team. Uh, vorig jaar hadden we een, uh, ja, dat is een beetje beveiligers eigen, een beetje een, een, een strijd onderling van wie haalt het meeste op. Uh, dit jaar maakt het me echt helemaal niks uit. Het gaat om het teambedrag en het totaalbedrag uh, wat 6 al, wat op kan halen. Ja. Uh, op dit moment staat de teller al uh, op de 4 miljoen. Wat ze ja. als organisatie hebben opgehaald, dus ja, dat is gewoon uh, immens. Ja, en niet alleen uh, zeg maar, werken de medewerkers van de FOMER, dus drie medewerkers, uh, gaan mee. Maar ook uh, de FOMER zelf heeft uh, jullie uh, proberen ja. Te ondersteunen. Ja, klopt. Uh, uh, Danny, uh, Robert en Justin hebben de stoute schoenen aangetrokken en het hoofdkantoor van FOMER een mail gestuurd. Van, Kunnen wij de donatieknop van de FOMER in Zandvoort uh, tot onze beschikking krijgen? Ja, van de flesautomaat. Hè? Van de flesautomaat, ja. ja. En uh, dat was de insteek. En uh, het resultaat is, uh, is iets mooier geworden dan we hadden kunnen hopen. Uh, we hebben namelijk vanaf uh, 13 januari al, tot en met zondag 8 maart, uh, de donatieknop van de flessenautomaten in uh, de FOMA winkels in Haarlem en in Zandvoort. Dus iedereen die zijn lege flessen gaat inleveren bij de FOMA in Haarlem of Zandvoort, en niet op het groene, maar op het gele knopje drukt, die krijgt wel een bonnetje, die kunnen ze niet inleveren bij de kassa, maar ze steunen wel een heel goed doel ermee. Ja, ja. En het is vooral natuurlijk heel belangrijk dat mensen bewust worden van wat de plus 6 eigenlijk is. Ja. En uh, wat is, uh, is dat ook jullie doel of zit er ook nog iets anders achter uh, persoonlijk? Uh, nou, ik denk dat we met deze acht teamleden allemaal met een persoonlijk doel uh, naar boven gaan. Ik ben vorig jaar uh, erheen gegaan met de instelling van ja, weet je, ik ga mee omdat ik ja heb gezegd. En ik heb er eigenlijk uh, geen doel bij, omdat ik wat dat er gaat gewoon heel nuchter in het leven sta. Alleen daar ben ik daar wel even van teruggekomen. Uh, daar kwamen er toch wel een hele hoop emoties bij. En, uh, uh, wij waren op de Alp en toen kreeg ik te horen dat, uh, dat, uh, dat mijn oom was overleden aan kanker op, de, op die avond. Ja, en dan gaat er ineens, gaat de knop om. Ja, dat geloof ik graag. En, en uh, vd dat dat het voor de eerste keer deed. Ja. Hoe word je geïnspireerd om de eerste keer mee te gaan? Want uh, ik, ik heb er natuurlijk grote mond te hebben. Ik heb er natuurlijk zelf ook wel van gehoord. Ik heb het natuurlijk op de televisie gezien. Want wie kijkt er niet naar. Ja. Maar hoe krijg je de inspiratie om te zeggen van... En nu ga ik mee. Nou ja, uh, ik had eigenlijk de inspiratie niet. Ik had, uh, we zaten uh, op, een, uh, op een klus met een aantal collega-beveiligers. Collega uh, met een uh, gezellig bakkie na afloop. En... Uh, daar werd gezegd van, Roy, wij gaan uh, volgend jaar met z'n allen de Alpen 6 oplopen. Ga je mee? Ik zei, nou weet je wat, ik ga met jullie mee. Als jullie met mij het jaar erop meegaan, de Nijmegen Vierdaags lopen. Denk, ik zet er meteen wat tegenover. Dan zeggen hun misschien nee. Hoef ik niet mee, heb ik ook geen nee hoeven zeggen. Waarop hun zeiden, ja, dat is goed. Ik denk, oké, okay, nou zit ik eraan vast. Uh, toen heb ik het nog een tijdje probeert, uh, stil proberen te houden. Van, uh, als ik er niks over zeg, dan vergeten ze het. Ja, ze waren het helaas niet vergeten. Uh, uiteindelijk, uh, nou ja, oké, okay, uh, dan gaan we inschrijven. Want als je A zegt, moet je bezig zeggen ook. Uh, en eigenlijk tot het moment dat we vertrokken naar Frankrijk... heb ik er eigenlijk niet mee... Ik ben er wel mee bezig geweest met, met fondsenwerving. We hebben vorig jaar een aantal feestavonden georganiseerd om geld op te halen. Uh, ook, ook gaan we dat dit jaar ook weer, uh, weer doen. Uh, een van de plannen die we hebben is een pubquiz... Een Hollandse avond met, uh, met zangers. Uh, en er zijn nog wel wat andere dingen die nog niet helemaal rond zijn op de planning. Uh, dus ja, we gaan aan alle kanten geld proberen op te halen voor dit goede doel. Uh, en eigenlijk onderweg naar Frankrijk begon het gevoel echt door te dringen. Uh, mede ook door de verhalen die ik had gehoord van de mensen die al eerder waren geweest. En uh, de inspirator van het team waar we vorig jaar verliepen... Uh, was twee jaar geleden zou hij de Alp gaan lopen. En helaas, twee weken voor de Alp is hij toen overleden. Ankanker. Uh, die heeft het dus niet mee kunnen maken. En eigenlijk zijn we ook uh, ter nagedachtenis van hem vorig jaar gaan lopen. Ik kende de beste man niet. Dus voor mij was het heel moeilijk om daar een gevoel bij te krijgen. Ja. Uh, op zondagavond is dan daar de openingsavond. Uh, Maarten Peters heeft het, het nummer uh, Dichter bij de Hemel Kom je niet geschreven. Die had ik al honderd keer geluisterd. En ik vond het een heel mooi nummer. Ja, maar dat is het. het kwam niet binnen. Nee. Totdat je daar in die, in die hal zit met alle andere deelnemers tijdens de openingsavond. En hij het te spelen en hij had nog geen drie akkoorden gespeeld. En de watervals ja. die brak open. Ja, dat klopt. Ja. En uh, die waterval was pas dicht toen ik op de zaterdag daarna weer thuis was. Ja. En dan heb... heb ik nog een vraag. U, hebt, u bent naar boven gegaan. Ik zeg maar je tegen u hoor. Oh je. <laughs> je bent naar boven gegaan. Dat vind ik al knap hoor. Maar een ik heb altijd als ik ga lopen, dan krijg ik spierpijn. Kon je de dag later nog wel lopen eigenlijk? Ik heb nergens last van gehad. Echt niet? Nee, het is echt heel bizar. Uh, het, het, het, wat ik zeg, ik heb echt alleen maar mentale last gehad. Ja. Ik heb echt... Uh, je, je, we begonnen dan met de eerste start. Begin je in het dorpje onderaan uh, bij de alp de West. Ja. Uh, Burgol duur nog wat. Veel te moeilijke <laughs> naam. Uh, nou, dan is het eerste ja, kilometer, anderhalf, is echt gewoon vlak. Ja. Dan, ga je, dan draai je op de rotonde richting de berg. Dan gaat het een heel klein beetje omhoog. Dan denk je, ach, oh, ja, eitje. En dan draai je op een gegeven moment linksaf. En dan kijk je en dan sta je gewoon eigenlijk stijl omhoog te kijken. Alsof is... je onderaan bouwens kijkt... en je wil naar de bovenste verdieping kijken. Dan merk je pas hoe nietig wij zijn. hè? Ja, dan merk je A, hoe nietig wij zijn. B, merk je dan hoe stijl de berg is. Ik had hem die week natuurlijk al een keer of tien met de auto naar boven gereden... waar ik merkte dat mijn auto er best wel wat moeite mee had. Vooral die eerste drie bochten. Uh, nou, Dan heb je bocht één, kom je binnen. Of kom je aan eigenlijk 21, want vertellen van onder naar boven altijd bij de Alp. Uh, dan draai je rechtsaf en dan krijg je weer zo'n stijlstuk. En dat krijg je dus drie keer achter elkaar. Ja. En dan moet je heel erg sterk in je schoenen staan. Wil je niet op dat moment denken van... ...weet je wat, die weg naar beneden, dat is veel korter. Ja. Ik stop ermee. Ja. Uh, mijn vrouw heeft mij echt gewoon letterlijk een schop van mijn kont gegeven van... ...wij gaan nu door. En ja, vanaf dat moment wordt het minder stijl en word je op handen gedragen ja. door duizenden mensen langs de kant. Lopers, uh, toeschouwers. Het is echt gewoon één grote happening. Het is bijna de Formule 1 in Frankrijk. Ja, ja. En we willen straks nog even doorpraten... maar we ja. zullen even een klein muziekje ertussendoor draaien. En uh, in ieder geval hoop ik dat u een perfect day hebt. Dat hoop ik in ieder geval.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 is nog steeds uh, Roy zijt uh, aangeschoven over de Alpuzess actie. Uh, jullie hebben natuurlijk ook een website opgeven is geenoptie.nl van de Alpuzess en daar zie je allemaal mensen op de fiets in de professionele sportpakjes. Krijgen jullie die ook voor de lopers? Ja, uh, uh, dit zijn dan de, de, de fietsers die krijgen echt fietsshirts. Wij hebben gekozen dit jaar voor de loopshirts. Uh, ja, op de op de pagina uh, staat ook een foto van mij en mevrouw van vorig jaar. Uh, toen hadden we het verkeerde shirt besteld. Toen hadden we het wielren shirt besteld. Ja. Uh, was op zich was er goed te doen. Alleen, uh, we hebben dit jaar gewoon gekozen voor een, voor een loopshirt. Wat waarschijnlijk net even wat comfortabeler is. Uh, een van de voor ons vooruitstrevende dingen die uh, de organisatie van Alpe 6 dit jaar heeft gedaan... ...is dat ze ook uh, logo ruimte hebben uh, beschikbaar gesteld op de achterzijde van de shirts... Uh, dus bedrijven kunnen ons nu sponsoren en in ruil daarvoor kunnen wij uh, hun meenemen de berg op door middel van hun logo achter op ons loopshirt te zetten. Uh, daarvoor zouden ze uh, of contact met, uh, met mij of met een van de andere teamleden kunnen opnemen. Uh, en ik heb net met uh, Jelmer afgesproken dat hij uh, de link van uh, onze teampagina uh, op de, de Facebookpagina van CFM gaat zetten. Want dat is uh, te ingewikkeld om dat allemaal... Uh, ...op te gaan lezen, dat gaat geheid fout. Ja. <laughs> uh, dus ja, die mogelijkheid is er ook. En dat kan al vanaf 100 euro. Uh, okay. kan je met een logo op, je, op onze rug... ...mee de, de berg op. En uh, hoe de, jullie team heet die E-team. Uh, ja. Is dat uh, door jullie samen bedacht? Die uh, naam? Ja, dat is min of meer... Uh, ja, ...eigenlijk door mij, uh, mij, mij en mevrouw... ...is dat in eerste instantie bedacht. Uh, ik heb natuurlijk een beveiligingsbedrijf... ...dat heet Iron Security begint met een A. De Alp begint met een A. De Alp de 6 begint met een A. Dus ja, hoe mooi is het om dan de E-team te, nou, te noemen. Lekker makkelijk. Bindend en uh, ja, vooral verbindend. En uh, ook de verbinding tussen, uh, tussen mij en de rest van het team is mijn werk. Uh, want ik heb Danny uh, leren kennen als uh, supplier als, van de beveiliging voor de, de voetbal in Haarlemdagen. Dus ja, wat dat er gaat... Uh, is het gewoon allemaal uh, uh, is het, ja, allemaal met elkaar verbonden, het beveiligingsbedrijf? Uh, daar is de vriendschap uit ontstaan. Uh, ja, vervolgens is hij in Zandvoort bij de Voma komen werken, waar uh, jij ook werkt, en uh, ja, Justin en Robert ook natuurlijk. Dus uh, ja, zo doen is het cirkeltje weer rond. Oké, okay, en tot wanneer kunnen mensen nog uh, voor in ieder geval de flessenactie... Want de donatie op de site die gaat nog door tot aan de... Ja, de donatie op de site gaat zelfs door tot na de ALP. Uh, okay. Even uit mijn hoofd tot uh, september. Maar we willen gewoon natuurlijk voordat we de ALP opgaan... Gewoon die 10.000 euro uh, op onze pagina hebben staan. Ja. En de flessenactie loopt tot en met zondag 8 maart. En dan wordt... Uh... In de periode daarna dat bedrag uh, ook bekend. Ja, uh, daarna zullen wij via onze Facebookpagina, uh, de E-team, uh, uh, zullen wij uh, de check uh, bekendmaken met het totaalbedrag wat de FOMA op onze pagina heeft gestort. Oké, okay, mooi. Ja. Ja. Dat We gaan even dan? luisteren naar dat uh, fantastische ja. mooie liedje. Oh, ja. En ik wil u... Heel hartelijk bedanken dat u hier bent. Ik wens ja. u veel, heel veel succes. Dank u wel. En ik hoop inderdaad dat die 10.000 euro haalt. Ja. En, en nog meer. Eigenlijk. En nog veel dat, meer. dat is ja. nog veel beter. Eigenlijk. Ja, en we gaan de website even op de Facebookpagina van CFM plaatsen. Helemaal goed, dank je wel. Bogen, dansende pedalen, mijn benen staan in brand Maar de eindstreep komt in zicht Het zweet in mijn ogen, vermengt zich met mijn tranen Een glimlach en twijfel versmelten op mijn gezicht de live Ja, wat een mooi liedje ook, hè, die daar vooraf ging uh, Prachtig, prachtig. Uh, Ik uh, doe even wat nieuwsartikels uh, Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de holocaustslachtoffers uit Zandvoort is van 30 januari tot 3 februari het tijdelijke holocaustmonument ...levenslicht te zien op het Raadhuisplein. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... ...waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Rozengaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen, gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland... ...staat het kunstwerk symbool voor de impact van de holocaust. De opening op 30 januari om 5 uur, uh, dan wordt het levenslicht onthuld op het Raadhuisplein. Het monument komt het best tot zijn recht in het donker, uh, natuurlijk door de lichtgevende stenen. Het tijdelijke monument is te zien tot 3 februari... Tevens zal tijdens deze periode in de hal van het raadhuis de tentoonstelling Wat is 75 jaar vrijheid in Zandvoort van Edwin Keur te zien zijn. Uh, dan verder. Zo, zo groot als de belangstelling voor Formule 1 tickets meteen al was, zo langzaam lijkt het te gaan met de reserveringen voor overnachtingen in Zandvoort tijdens het Grand Prix weekend. Dat is de uitkomst van eigen onderzoek van Zandvoort Marketing. Samenvattend komt het erop neer dat de verhuur tijdens de Formule 1 in Zandvoort stagneert. Terwijl, regio, terwijl die in de regio juist aantrekt. En de gevraagde prijzen daar bovendien dalen. Nog uh, ander nieuws over Sandford Marketing. Dinsdagmiddag heeft uh, de directeur Lana Lemmens van uh, Sandford Marketing. het nieuwe kantoor van de stichting officieel in gebruik genomen. Daarmee is een stuk verzelfstandiging van Sandford Marketing afgerond. Medio 2018 werd de stichting mede onder auspiciën. ...van oud-wethouder Gerard Kuipers gestart. Het komt voort uit de VVV. Het kantoor van Zandvoort Marketing is nu gevestigd op de begaane grond van het hotel... ...in de ruimte die voorheen door Center Park's Hotel gebruikt werd als bar- en ontvangstruimte. Tevens was daar het stembureau bij diverse verkiezingen... ...voor lokale, provinciale en landelijke verkiezingen gevestigd. Het is een fraaie, lichte omgeving waarin diverse kenmerken van Zandvoort in de aankleding zijn terug te vinden. De entree is via de hoofdingang van het Center Parks Hotel Tromstraat 2 bereikbaar. Find some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, it's waiting there for you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 We gaan het weer even hebben over Maarten van der Weijden. Want de, Alksmaar, Alk, uh, sorry, de Alkmaarse zwemmer Maarten van der Weijden probeert vandaag voor de derde keer het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Bijna twee jaar geleden, in maart 2018, werd zijn record ongeldig verklaard. De eerste poging in 2017 kwam hij tot een 99,5 kilometer. Net niet genoeg, want het record staat nu nog op de naam van de zweet... Anders was, die in 1989 een afstand van 101,9 kilometer zwom. Bij zijn tweede poging redde Maarten van der Weide het wel met 102,8 kilometer, maar omdat niet alles op camera en geluid was vastgelegd, is dat record ongeldig verklaard. De recordpoging is in zwembad De Waaranden in Oosterhout en start donderdag, vandaag dus om 7 uur. De donaties die gedaan worden aan de Maarten van de Weide Foundation... komen volledig ten goede aan kankeronderzoek en projecten. Van der Weide haalde miljoenen euro's voor zijn onderzoek naar kanker op met zijn zwemacties. Nou, ja. hij blijft maar zwemmen. Ja, hij blijft maar, ja, inderdaad maar 24 uur achter elkaar. Daar moet je toch niet oh. aan denken eigenlijk, hè? Nee, je had vorige jaar natuurlijk ook die 200 kilometer ja. gedaan, die elf steden toch. Ja. Ook, eh... ja, maar had hij daar onderwijl nog gerust of niet? Of was dat echt achter elkaar zwemmen? Dat... Uh... Dat heb ik niet even zo kan Nee, vraag me ook af met die 24 uur of dat achter elkaar gaat. Hè? Ja, Hij zal toch ook moeten eten nemen gaan? Lijkt me wel heel uh, indrukwekkend om dat te nou, zien. Dat het, nou ook, ik, ja. daar, ik, ik zou eigenlijk ook mensen aanraden om naar het zwembad te gaan. Ja. Maar in ieder geval om hem aan te moedigen. Nee, is niet en, gewone... en, doneren, hè? en doneren, dat is belangrijk. Hij hè? is niet een uh, gewone zwemmer, zeg maar. Nee, dat, dat is duidelijk. <laughs> Oké, okay, we gaan weer naar muziek luisteren. Ja.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 Soms ook in het Westen willen zijn. Omdat de brood ligt soms bij de Gedegnisch Kirchje. Soms op het Alexanderplein. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. naar het nieuws en, uh, en de boodschappen. Ik hoop u straks terug te zien, samen met Jelmer.